12 uur. Raymond met het NOS-journaal. De burgemeester van Groningen wil asielzoekers die uit veilige landen komen versneld uitzetten als ze in aanraking komen met justitie. De aanleiding is een grote toename van het aantal zakkenrollers in de binnenstad van Groningen. RTV Noord schrijft dat de horeca in de binnenstad zich grote zorgen maakt over de toename van de straatdiefstal. De afgelopen weken heeft de politie tientallen mensen opgepakt. Een deel van hen is asielzoeker. De zakkenrollers werken samen volgens de politie. De asielzoekers komen onder meer uit Marokko en Georgië. Ton Elias doet geen pogingen meer om na de verkiezingen in de Tweede Kamer te blijven. Vorige week werd duidelijk dat hij niet meer op de kandidatenlijst van de VVD komt... en hij was daar naar eigen zeggen verbijsterd over. In een brief aan het partijbestuur schreef hij toen... dat hij geen objectieve gronden heeft gehoord voor zijn afwijzing. Elias handhaaft zijn bezwaren en hij vindt het ridicul dat hij niet de kans krijgt een voorkeursactie voor zichzelf te beginnen. Maar hij laat weten geen achterhoede gevecht te willen beginnen.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 Twee Nederlandse oorlogsvrakken voor de kust van Indonesië lijken van de zeebodem te zijn verdwenen. Ook een derde vrak lijkt voor een groot deel te ontbreken, schrijft minister Hennis aan de Tweede Kamer. Het gaat om de schepen De Ruiter en de kruisers Java en Kortenaar. Die schepen vergingen in 1942 tijdens de slag in de Javazee. Daarbij sneuvelden bijna 1200 Nederlandse marinemensen... onder wie schout Karel Doorman. In 2002 vonden amateurduikers de wrakken terug. Een internationaal team van duikers constateert nu echter dat ze verdwenen zijn. Minister Hennis meldt dat ze met zorg kennis heeft genomen van die verdwijning. Het weer bewolkt regenachtig, ook af en toe droog vanmiddag... 10 tot 13 graden. De komende dagen weinig verandering. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat file bij de Koenterno 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Als ik vanmorgen opstond, toen dacht ik van... Het, de eeuwige nacht is aangebroken, maar het wordt toch iets lichter, gelukkig. Goedemiddag, Sandra, goedemiddag. Eh, luisteraars, goedemiddag, wereld... Goedemiddag. Daar zijn we dan weer. Nieuwe week begonnen, hè? gisteren al natuurlijk. Maar het uh, is de tweede dag weer, 15 november vandaag. En uh, we gaan weer proberen om er uh, eventjes een heerlijke uitzending van te maken. Hè? Met veel mooie muziek. Met natuurlijk de bioscoopagenda. Met het recept van de week. Jawel. En, uh, en het nieuws natuurlijk. En de vraag van de week. En, ja... ja. Oh ja, dat, dat vergeet ik nou iedere keer. Dom. Mijn ding, toch? Het is jouw ding. Ja. Oh ja, je bent gelukkig zo zelfstandig dat jij mij wel herinnert. En ja, net. hè? Net. Ja. Oké. Okay. Um, nou, ik zou zeggen, stel de vraag maar. Nou, we hebben er weer mooie uitgepikt uh, deze ja. week. Ja. En uh, het is een beetje een hedendaagse vraag. Um, want wie hoort er niet bij de klap? Of 27. En dat is de groep van artiesten die op 27-jarige leeftijd overleden zijn. Het zijn er wat hoor. Ja, het, het, het, het, het wordt er ook steeds meer. Ja. Het uh, is tegenwoordig bijna afwacht van... hoort hij erbij? Nee, net niet. Net niet. Dat, nee, nee, het is allemaal niet nou, serieus natuurlijk. Degene die, die, degene die vorige week overleden zijn, die horen er zeker niet bij. Nee, die horen er niet bij. Er waren er ook al een aantal, hè. Het, uh, er waren er ook een aantal die achter elkaar... Eh, ja, vorige ja. week was weer eh, een, een kalslag, hoor. Ja. We, uh, het wordt weer winter. Ja, het wordt weer winter, <laughs> zeker. Dan met Cohen en Leon Russell. Toch niet de kleinste, nee, zou ik maar zeggen. Nee, Maar goed, ik ga even de, de multiple choice geven. Ja. Dus uh, wie hoort er niet bij de club of 27? Is dat A, Kurt Cobain. B, Tupac Shakur. C, Jimi Hendrix. Of D, Amy Winehouse. Nou... Dus uh, de vraag staat ook op Facebook. Ja, en als, u erop en als u het antwoord weet, u mag de studio bellen. U mag natuurlijk het ook op Facebook zetten. Valt niks te winnen, want uh, het enige wat u wint... is een plaats in de Hall of Fame. Uh, in in de, onze eigen Hall of Fame. En uh, dat is alles. En uh, ja, er staan geen prijzen tegenover. Maar dus, uh, mocht u het antwoord weten... nou, bel gerust naar de studio 5730393. En zonder Google, hè? Niet Googelen. Nee, niet googelen. Nee, als je googelt, dat, dat hebben we in de gaten. Want we zien dat. We hebben hier een beeldscherm voor ons. En dan kijken we in alle huiskamers van antwoord En we zien gelijk of je zit te goochelen. Ja, nee, dat kan niet. Uh, dat kan niet. Maar goed. Ik weet het antwoord. Maar ik zeg het niet. Nee. En ik weet nog wel iemand die het antwoord weet. En die maar zegt het, het ook niet. niet. Die zegt het ook <laughs> niet. Nou, die zal het misschien wel op Facebook zetten. Uh, nou, nou, zullen we dan maar... Uh, ik bedoel, uh, we hebben, ik heb een mooie 3-in-1 vandaag. Even een klein eerbetoon natuurlijk aan een van die mensen die vorige week overleed. Donderdag noemt die andere. Uh, maar vandaag deze. En dat vertel ik u straks wel. We gaan eerst naar uh, de Ramones. Ja, de Ramones. Dat is zo'n bandje dat heeft één grote hit gehad. En dat was Rock'n'Roll High School. En uh, voor de rest eigenlijk nooit iets... Maar ze hebben wel meer platen gemaakt. En onder andere ook leuke kuffertjes. En eh, dit is er een van. Dat is een heel leuk kuffertje. Kuffertje. Eh, koffertje. Eh, baby, I love you. Heet het. Nou, het zijn de remotes. De Ramones, met een, een oud liedje van Phil Spector natuurlijk. En uh, Andy Kim heeft dat ook eens een keer opgenomen in de 60s. En uh, nu weer ook weer... Nou, het is ook al een oudje trouwens, hoor. Maar het uh, was wel lekker. Baby, I love you. En uh, weet je wat ook zo leuk is, uh, San? We hebben natuurlijk een paar weken geleden... een tijdje geleden al het uh, nieuwe singeltje van Sting gedraaid... Uh, van zijn nieuwe album 57th and 9th. En het album is uit nu intussen... Oh, is ja. het al zover? Ja. Time Flies. Ja, het is al zover. Het is er al. Het staat ook al op Spotify. Kunt u dat? kunt het ook al terugvinden. Dus je hoeft niet te kopen hoor. Je kan het gewoon Spotify draaien. Ik ga er een liedje van laten horen. Eh, van het nieuwe album van Sting. En eh, het album heet dus 57th and 9th. En dat eh, heeft te maken, die titel, met het kruispunt van de straten, waar hij altijd langskwam als hij naar de studio ging. Ja, weet u daar ook weer van op de hoogte. Daarom die titel. En het nummer heet.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 Maar Nee, nee, nee, nee, nee. Die, die jingle gewoon. ga wel weg. Gewoon. Nee, weg. Die jingle moet weg. Kom, even wachten. Ik ben nog niet aan de beurt. Kom. Hé, hey, maar. Um, nee, dat zal ik dan nooit tegen jou zeggen. Kom nou. Ik had het tegen die jingle. Ah, je kop. Gewoon veel te vroeg. <laughs> Oké, okay, nou, uh, gezellig. Sting dus, nieuw album. Het heet 57th and 59th. Ik zei het al. Het heeft te maken met. Uh, het kruispunt van twee straten in New York City... waar hij altijd langskwam als hij naar de studio ging. Het blijft een Englishman in New York, hè, zo? Ja, ja dat, dat ook nog. En het is uh, sinds jaren weer eens zijn eerste echte rockalbum. Hij is gewoon weer eens aan het rocken. Lekker. En uh, het, het, het, het, het doet ik hier en daar toch wel weer een beetje terugdenken... aan de police en zo. En uh, ik vind het lekker. Ik heb het uh, gisteravond, uh, kwam ik het voor het eerst tegen... Ik vind het even lekker door zitten draaien en... Uh, ja. Ik vind het een lekkere plaat. Goed, Sting dus. En dan nu gaan we naar de 3 in 1 En um, die is dus vandaag van de man die vorige week... Uh, overleden is. Uh, Leon Russell en dat is niet een, een, een kleine jongen. Uh, kijk, als je in Nederland met zo'n stem zoals hij had bij een platenmaatschappij zou aankomen, dan maak je geen schrijven van kans, want zingen kon hij echt niet. <laughs> Tenminste, hij had gewoon een hele rare stem, een hele ja, oké. Okay. Maar uh, hij had wel iets anders en hij kon wel verschrikkelijk mooie nummers schrijven. Uh, en er zijn ook andere mensen groot mee geworden. Hij heeft onder andere toch ook een beetje meegewerkt aan de carrière van Joe Cocker. Het, uh, het tweede album van Cocker. Waar onder andere The Letter en, en uh, Delta Lady op stonden. Dat was uh, geheel en al geproduceerd door Leon Russell. Uh, verder um, heeft hij natuurlijk ook nog eens een keer uh, meegewerkt aan uh, de Mad Dogs and Englishmen. Die grote tour die Cocker door, uh, door Amerika gemaakt heeft. Met een hele bunch aan artiesten en familie en honden en katten en alles mocht mee. En um, we herinneren hem natuurlijk ook aan zijn samenwerking met George Harrison in de uh, concert voor Bangladesh. Waar hij ook een uh, vrij belangrijke rol in had als pianist en ook alweer zanger. En, euh, nou ja, het is, het is een, euh, toch wel een belangrijke man. Alleen, ja, of je van zijn stem houdt, dat is punt 2. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. We gaan hem gewoon even eren met een mooie 3-in-1. 3-in-1-1-1-1. Russell. Treating you unkindly But darling Can't you see There's no one more Important to me Darling can't you Please see through me 'Cause We're alone now And I'm singing this song To you You taught me Precious secrets Of the truth With hope Thing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody. Cause my love and they'll hide. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life. You are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and now was singing this song to you. My blue eyes Fall oh. Tell me what Did you hear I mean. My blue eyes son Blue eyes, huh? Ja. dus vorige week helaas overleden en, en dus een van de vele grote die ons dit jaar ontvallen zijn. Wat dat betreft is dus 2016 echt een, uh, een rampjaar. En, uh, ik hoorde van de week zelfs iemand zeggen van, nou die god die moet nu maar eens een keertje stoppen met al die mensen naar ze toe halen. Hij heeft namelijk genoeg superartiesten en een superband daarboven. Dus, um, <laughs> ja. Het is een beetje we wel zo. Uh, u hoorde achter en volgens het nummer waar onder andere Joe Cocker groot mee is geworden uh, Delta Lady. Uh, nu in de uitvoering van uh, Leon zelf. En de gerucht gaat dat hij dat schreef in de tijd voor Rita Coolidge. En uh, verder hoorde u de uh, song for you. I sing this song for you. Uh, door hem geschreven zijn later nog andere artiesten zoals bijvoorbeeld Ray Charles die daar nog veel mooiere versies van gemaakt hebben, maar dat terzijde maar hij heeft het wel gemaakt en hij heeft het wel geschreven, Song for You en als laatste hoort u een uh, Leon Russell uh, cover van een nummer van Bob Dylan en dat heette uh, A Hard Rain's Gonna Fall en Sandra zit me woest aan te kijken dames en heren nou. in de studio echt helemaal vuurspel. Uit haar. staat er een webcam op. Dat is zo niet waar. Het vuur spuelt uit haar ogen. Omdat ik nu te laat ben. Met het nieuws. Ja. ja, ik weet het. Het is schandaal. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. Ik denk het verkeerde knopje. Ja, kunnen we? Ja, hij kan. Okay. Hulpdiensten hebben gisteravond een man uit het water gehaald... naast het dik in Hoofddorp. Getuigen hadden gezien hoe de man over het pad zwalkte... omviel en enkele meters naar beneden het water inrolde. Hierop schakelden zij de hulpdienst in. Agenten in de buurt waren als eerste bij de sloot... en konden de man op de kant helpen. Samen met de brandweer is het slachtoffer vervolgens naar boven getild... waar hij werd opgewacht door ambulancepersoneel. De man is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Marit van Egmond van de Albert Heijn overhandigde gisteren... in het nieuwe filiaal van Albert Heijn op de Grote Krocht in Zandvoort... een cheque van maar liefst 105.000 euro aan de afvaardiging van Pink Ribbon. Pink Ribbon zet zich in voor onderzoeken en projecten op het gebied van behandeling... nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Het fantastische bedrag was bij elkaar gebracht door tienduizenden klanten in heel Nederland die een speciaal Pink Ribbon boeket kochten in de maand oktober. Van ieder boeket boeket aan 10 euro ging er 2,50 naar deze actie. In Zandvoort nam de directeur van Pink, Rib pink Ribbon, Mark Albert... de waardevolle cheque zaterdag al in ontvangst. Het verkeer ondervond maandagmiddag 14 november enige hinder... nadat de Dr. Gerkenstraat in Zandvoort was afgesloten vanwege een brand in een schuur. Even voor half zes was de brandweer gealarmeerd dat er in een schuur achter de woning een pannetje bij een bureau in brand gevlogen was. Naast de nodige roetschade en schade aan het bureau bleef persoonlijk letsel gelukkig uit. Het verkeer dat Zandvoort via de Dr. Gerkenstraat wilde verlaten, moest dit tijdelijk doen via de Leijsterstraat. En tot zover het regio nieuws. ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt: Vandaag overheerst ook de bewolking en valt er van tijd tot tijd wat lichte regen en motregen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het westen en de temperatuur stijgt naar 13 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en van tijd tot tijd nog altijd regenachtig. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten en de temperatuur, temperatuur ligt rond 10 graden. Morgen en donderdag is het over het algemeen bewolkt en periodiek valt er regen of komt tot een enkele bui. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig tot zelfs hard aan zee. En de temperatuur stijgt woensdag naar 13 en donderdag naar maximaal 10 graden. En tot zover het weersbericht volgens Rico Schreuder.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 Ik jouw dag zo beautiful vandaag. Dat ik jou wist. Oh, is dat het? Ja. Oh. <laughs> <laughs> yeah, yo, yo, yo. Goed, oké. Okay. Uh, nou, dan ben ik heel blij mee. En ik vind het ook leuk om jou te zien. Op deze prachtige dinsdagnacht nou, is het een beetje somber buiten, maar we maken het hier binnen, dan maken we het wel vrolijk. We gaan eerst naar de film. bioscoopagenda. Ah. Ja, normaal had ik hem langer vol. Ik kort vandaag. Gaan we gaan! Ja, dankjewel. Vandaag in Cinema Circus Zandvoort om 7 uur de film strijd. Gevolgd om half uh, 10 door The Girl on the Train. Uh, morgen speelt Trolls nog om half 2. Gevolgd door de Club van Sinterklaas en geblaf op de pakjesboot. En in de Simon van Kolm uh, uh, filmclub... Ik wou zeggen golfclub. <laughs> is uh, Café Society. Waar ik zo meteen nog wat meer over ga uh, vertellen. En dan uh, donderdag. Um, er staat hier nog strijd, Maar dat is inmiddels een uh, update. Want Tonio komt naar Zandvoort. Uh, naar de roman van AFTH van der Heijden. Uh, die heeft het boek geschreven... Ter nagedachten van zijn overleden zoon Tonio... Um, het verhaal gaat uh, over uh, nou ja, Tonio dus. Uh, op eerste Pinksterdag 2010 fietst 21-jarige Tonio vroeg in de ochtend richting huis na een avondje uit met zijn vrienden. Hij wordt onderweg geschept door een auto en komt hierbij om het leven. Zijn ouders Adrie en Mirjam worden geconfronteerd met het grootste verlies dat hun leven voorgoed zal veranderen. En terwijl Mirjam hard vecht om niet in een neerwaartse spiraal van verdriet terecht te komen doet Adrie het enige waar hij op dat moment toe in staat is... in zijn herinnering graven, aantekening maken en schrijven. Daarbij voortgedreven door twee dringende vragen. Wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en dagen voorafgaand aan een ramp? En hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Het, is, het lijkt me een heel aangrijpelijke film, Tonio. Dus uh, vanaf 17 november is deze te zien in Cinema de Zandvoort... En dan nog een klein stukje over uh, Café Society. Het vertelt het verhaal van een jongeman die in het Hollywood van de jaren dertig het hoop te gaan maken in de filmindustrie. Wanneer hij verliefd wordt en zich laat meeslepen uh, in de zogenaamde Café Society. Uh, de leven, uh, het is de levendige kunstenaars zien. Uh, krijgt hij steeds meer moeite met het omgaan met zijn kibbelende ouders, zijn gangsterbroer en de juwelenwinkel van de familie. Uh, het is een film van Woody Allen. En uh, nou ja, dat, uh, hij draait dus op woensdag in de Simon van Kolm. Golf, uh, golf. <laughs> heb ik toch golf golfclub? Filmclub, mijn excuus. Ben je aan het golven geweest? Maar nee. Zo, <laughs> ik heb ook helemaal niks met golf. <laughs> Oké. Okay. Nee. Simon van Kolm, uh, film, filmclub. filmclub genoemd. Dus natuurlijk naar de uh, legendarische, legendarische <laughs> filmkenner. Want dat was hij inderdaad. En hij had toen de tijd altijd een eigen... <coughs> uh, mijn filmprogramma bij de VPRO. Dat was altijd fantastisch. Bij de Tros toch? Ook later bij de ook Tros. Ja, later, ja, dat later bij de Tros. Ja. Hij uh, begon bij de VPRO. En later, ze, later is hij overgestapt naar, uh, naar de Tros inderdaad. Simon van Kolm. Zijn zoon is ooit nog eens drummer van Doema geweest. En weer toch? He? Huh? Weer? Ja, weer ja, weer. weer. ja, dat is weer drummer. Hij is er een tijdje uit geweest ja. vanwege allerlei vervelende problemen. En, uh, maar hij is weer terug. Goed, René van Kolm dus, om precies te zijn. Hé, hey, het is Sinterklaastijd, hè? Ja. Ja, nou, ik hoop dat er in die film, Sinterklaasfilm, uh, veel zwarte pieten zit. Zo. Uh, uh, uh, uh, en ik heb uh, altijd, als deze tijd komt, heb ik altijd weer dat ene leuke liedje... wat ik zo leuk vind, eigenlijk, voor Sinterklaas. En dat is deze. Ik het weer van vragen. Ik heb lang zitten denken, denken wat het jou, jou zou schenken. Kan. Ik heb verder gelopen oh, voor ik wist dit, wat dit. ik zou kopen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. De groeten van... Uh. Ze hebben hem ook in een carnavalsversie. Maar ja, dat is nog niet. Dat is in februari pas geloof ik. Uh, maar dit is dan de Sinterklaasversie. Pater en Kroen. Het is een geweldige gezelschap uit uh, Brabant vandaan. En die gasten die maken echt hele leuke muziek. Ze zijn natuurlijk bekend geworden door hun uh, hele grote hit uh, Roodkapje. Kapje. Daar ken je ze natuurlijk je ze ook wel van. Of ken jij ze niet? Ja, nee, dat, dat ken ik nog net. Dat ken je uh, nog net. Ja, toen, Rood Kapje. Toen begon het bij mij net, uh, met uitgaan en zo. Oh ja. Toen werd er zo'n hele grote discotheek in Hoofddorp geopend. De Challenge. En daar ja. speelden ze dat liedje. Oké. Okay, okay. Nou, dit was uh, in ieder geval dus Pater Mossoen met uh, hun Sinterklaasliedje. En het is natuurlijk weer Sinterklaastijd. Dus uh, binnenkort zal de conference van de van ook weer eens voorbij komen. Ik ga hem opzoeken zo. En, uh, de... en wat wou ik verder nog zeggen? Oh ja, uh, de volgende is ook mooi. Uh, ja, gezongen door uh, Ronnie James Dio. Gisteravond heb ik hem met, uh, met mijn koor ingestudeerd. En dat ging zo mooi dat ik denk, ik ga hem op de radio ook nog eens draaien. Ja, waarom ook niet eigenlijk? Hè? Zo is dat. Hier is hij: Ronnie James Dio, Roger Glover en Friends. Love is all. ...ook natuurlijk begeleid door die fantastische film... ...dat, dat clipje met die kikkertjes. later nog eens iemand geweest die dat gedaan heeft... ...ook met zo'n filmpje erbij. Paul McCartney natuurlijk. We all stand together. Misschien zoek ik die ook nog wel even op. Maar we gaan even terug naar Goede Vrijdag 2015, dames en heren. Want toen vond er een uniek feit plaats en dat unieke feit was dat de heren Rolling Stones uh, een, uh, als eerste band een gratis toegankelijk uh, concept gaven in Cuba. Dat Was een geweldig en dat uh, daar is nu dus een uh, CD van verschenen. Er is ook een film die draait uh, in sommige bioscopen. Draait die geloof ik? Ik weet niet of hij heeft het al gedraaid. En in ieder geval op Spotify staat ook het album. Dat heb ik van gisteravond ontdekt. Dus ja, dan nou moet ik daar toch weer even iets van draaien natuurlijk. Hè. Ja, dat moet dan natuurlijk, dat moet gewoon. Dus hier zijn ze, de Stones Live Havana Moon Tumbling Dice. Hello. No. Een DVD, natuurlijk, uiteraard. Een bioscoopfilm. Die heeft in hem gedraaid, als ik het goed heb. En. Uh, uh, hij is nu ook terug te vinden op de streaming media, zogezegd. Havana Moon, het album van het live album van de Stans. Lijf actief, hè, die jongens? Op alle vlakken, hè? Ja. <laughs> het is nog eventjes. Uh, even afwachten. Ja, Jagger schijnt weer vader te worden van zijn achtste kind of zo, geloof ik. Weet ik veel. De achtermoeder ook. Hebben <laughs> uh, Ronnie Wood niet laatst ook een tweeling gekregen? Huh? Ron Wood heeft toch ook een tweeling gekregen? Oh, die gekregen? heeft ook een tweeling ja. gekregen. Het is allemaal niet te geloven. <laughs> en uh, 2 december komt natuurlijk uh, dat nieuwe album uit. Hè? Lonesome uh, Blue en Lonesome heet het. Uh, met al die oude blues uh, nummers erop. Dat komt 2 december uit. Dus nog even geduld. Maar wel even lekker. En. Uh, Misschien nog even een ander leuk berichtje voor uh, de fans van de tegenpartij, zou ik maar zeggen. De Beatles dus. <laughs> u weet het, uh, eind deze week, 18 november om precies te zijn, komt hun nieuwe live album uit, op vinyl. Ja, echt waar. En uh, ook de DVD komt dan uit, uh, 18 november. Maar als u het eens een keer op groot scherm wil zien... Uh, voor Beatlefans, dan even een goede tip. Als u het op uh, groot scherm wil zien, die prachtige film, film E Days a Week. De Touring Years, oftewel de periode van 62 tot 66 aan toe. Dat ze uh, uh, de wereld overvlogen. Uh, dat is allemaal te zien in het Witte Theater in Ermuiden. Um, daar draait de film dan op groot scherm. En goed geluid. Hartstikke mooi. Dus dan kunt u, als u als Beatle fan bent en u wilt dat zien... Nou, dan kunt u dat daar dus doen. Witte Theater in de Muiden aan de Kanaalstraat. Daar is hij te zien. 30 november. En voor de prijs hoef je het niet te laten. Kaartjes kosten slechts 8,50 euro. Nou, dat even tezijde. We gaan naar het NOS Journaal van 1 uur, Sam En daarna komen wij natuurlijk terug met de conferentie. En uh, het recept gaan we ook nog doen. En nog een keer het nieuws. En natuurlijk de uitslag van onze popvraag. Waarmee je dus terechtkomt in de Hall of Fame. Tot zo dus.